In Tunesië zijn bij rellen in de stad Siliana bijna 200 mensen gewond geraakt. De politie sloeg een betoging tegen onder de onderontwikkeling van de streek hardhandig neer. In Siliana, dat zo'n 120 kilometer ten zuiden van de hoofdstad Tunis ligt, wordt al twee dagen gedemonstreerd. De duizend betogers zeggen dat de burgemeester beloftes over werkgelegenheid niet is nagekomen. Volgens de politie vielen betogers een overheidsgebouw aan, waarna veiligheidstroepen ingrepen. Al het geld dat studenten door de langstudeerboete hebben betaald... is teruggestort. Minister Bussemaker heeft in een debat in de Tweede Kamer gezegd... dat voor zover bekend alle studenten zijn gecompenseerd. De voorganger van Bussemaker, staatssecretaris Zijlstra... had gezegd dat alles op alles zou worden gezet... om het geld uiterlijk 1 december terug te betalen. Volgens een schatting van de studentenorganisaties... hebben ongeveer 40.000 studenten de langstudeerboete... geheel of gedeeltelijk betaald. Het vorige kabinet voerde de omstreden maatregel op 1 september in. Studenten die meer dan een jaar langer deden over hun studie... moesten 3000 euro extra collegegeld betalen. Het weer wisselend bewolkt. En vooral in de kustgebieden kans op een bui. En er staat een stevige noordenwind. Vannacht koelt het af tot een paar graden boven nul. Morgen naast bewolking ook af en toe zon. En het wordt dan zo'n 6 graden. Dit was het NOS Show.